Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. VVD-fractievoorzitter Zelstra zegt dat zijn partij niet meer meedoet aan een minderheidsregering zoals nu. Uit peilingen blijkt dat veel mensen in de regering willen van VVD, CDA en d 66 Maar zo'n coalitie zou de komende vier jaar in de Eerste Kamer maar 35 zetels hebben, te weinig voor een minderheid. Zelstra wil dat de VVD alleen in een coalitie plaatsneemt die in de Tweede en de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen. Het kabinet van VVD-PVDA heeft nu veel problemen om wetsvoorstellen door de Eerste Kamer te krijgen. De Belgische zedendelinquent die van de rechter uit de nazi mag krijgen, is niet welkom in Nederland. Blijkt uit een brief van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Belgische minister van Justitie. meld Nieuwsuur. De man mag van de Belgische rechter uit de nazi laten plegen omdat hij ondraaglijk leidt aan het leven in een gewone gevangenis. Maar zijn arts weigerde hem te helpen. De Belg wil daarom naar een long-stay-afdeling in een Nederlandse TBS-kliniek... waar hij wel wordt verpleegd, maar niet behandeld. Volgens Dijkhoff kan dat juridisch niet. Want als de man zich niet aan de regels van de kliniek houdt... dan kan Nederland de Belg niet langer vasthouden. SP-leider Roemer is niet te spreken over de uitspraken van premier Rutte... gisteren op het VVD-congres. Rutte gaf als VVD-leider af op mensen die na hun ontslag... meteen een WW-uitkering aanvragen en niet eerst proberen ander werk te vinden... Hij zei, ze hebben het adres van het UWV al in hun hand. Roemer noemt die uitspraak een premier onwaardig. Hij wijst erop dat mensen verplicht zijn om binnen een week het UWV te bellen. Anders verspelen ze het recht op een uitkering. Het weer plaatselijk nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Bij maximaal 16 graden. Verder aan zee een vrij krachtige westenwind. Vannacht en morgen steeds meer bewolking en morgen later op de dag regen. Maximum temperatuur dan 20 graden.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 Dan uh, Soo The Night and The Wheel En uh, dat allemaal bij het tweede uur hier van CFM. Uh, en Entertainment for You, mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, uh, als, je, als je wilt reageren op, uh, op dit programma, dan kan dat natuurlijk ook. Uh, Zandvoortradio, uh, apenstaatje gmail.com. Ja, Zandvoortradio, gmail.com. En uh, we gaan het plaatje doen uh, van Bonium en Ma Baker.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 It is so still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 In mei. Alweer het tweede uur, dus van entertainment voor jou, hier bij ZFM vanuit Zandvoort op de Tolweg Tina. En eh, ja, natuurlijk eh, te beluisteren op de 106.9 FM in de Ether... en op de kabel 104.5 FM. En eh, ja, natuurlijk kunt u ook eh, vrijdag. Eh, een, psycho, di ja, digitaal kanaal. TV kanaal 40 moet ik zeggen. Ik kom even niet meer uit mijn woorden en eh, ja, voor eventueel eh, eh, ja, berichten kunt u dus terecht bij www.zfmzandvoort.nl En uh, ja, als u een klacht hebt of uh, wat dan ook... kunt u ook mailen naar info Zo, dat was een hele mond vol. We gaan weer verder met een beetje muziek uit de jaren... ja, een beetje toch wel richting de jaren zestig. The Drifters en and andere. the Boardwalk. <middels>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 I'll be the boy ball Mijn hart weer die melodie Ga mee, ga jij dan met me mee? Want dat doe ik alleen Als jij daar naar me lacht. En ik je dan zonder jou zo dag een weken op je wacht Blijf daar dan niet zo staan Alsof je weg wilt gaan Moet ik je dan zonder jou Zonder jou zo alleen staan Voel je dan niet dat mijn hart Zo alleen voor jou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 Een, een heerlijke plaat van Babyface en Stevie Wonder uit de vervlogen jaren en How Come, How Long en ja, we gaan lekker verder met Michael Taylor en Barabara Barabara Dan Michael Telo en Bara Bara hier bij CFM Zandvoort. En ja, entertainer voor you. Mijn naam is Fred Heij. En ja, als u enig suggesties hebt, dan kunt u dat ook mailen naar me. Dat is zandvoortradio, apenstaatje gmail.com. En ja, voor, de, voor het luisteren natuurlijk op de, op de site kunt u ook naar cfm-live.nl...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 Ik ga niet meer leven, ik kan niet meer zonder jou. Ja. Kom terug. Wat heb ik gedaan dat jij wil. Voor jou, die moet je vergeten, die blijft jou niet trouw. Maar in mijn dromen is zij nog bij mij. Dan is alles goed, ja dan maak je me blij. Hoe krijg ik jou terug, wat moet ik daar toch voor doen? Ik kan niet meer leven, ik kan niet meer zonder jou. Kom terug, wat heb ik gedaan dat jij wegging van mij? 6.9 Zie F FM Hé Waar de